That's fine with me.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 Rusland verzette zich tot nu toe tegen nieuwe sancties tegen Iran. Maar afgelopen week maakte Obama bekend dat de VS afziet van een Amerikaans raketschild in Oost-Europa. Analisten en VN-diplomaten vermoeden dat Rusland in ruil daarvoor de koers heeft gewijzigd. Volgende week zijn er gesprekken over het nucleaire programma van Iran. Behalve Iran nemen daar zes landen aan deel, waaronder Rusland en de VS. Een Pools-Katholiek tijdschrift moet een vrouw die een abortus wilde laten plegen... meer dan 7000 euro schadevergoeding betalen. Het blad had haar in een artikel een kindermoordenaar genoemd. In Polen is abortus verboden, tenzij de gezondheid van de moeder of het ongeboren kind in gevaar is. De vrouw had al twee kinderen, maar na iedere bevalling ging haar zicht achteruit. En toen ze weer zwanger raakte, werd haar een abortus geweigerd, ondanks een medisch rapport waarin stond dat ze blind kon raken. Het Europese Hof veroordeelde eerder al dat de Poolse regering haar schadeloos moest stellen voor het weigeren van de abortus. Het nu veroordeelde katholieke tijdschrift noemde dat een beloning voor het willen doden van haar kind. Platenmaatschappij Sony brengt volgende maand postuum een nieuwe single van Michael Jackson uit. Het nummer This Is It ontleent zijn naam aan de comeback shows van Jackson die gepland stonden in Londen. Wanneer Jackson het nummer schreef en opnam is niet bekend. De backing vocals in This Is It worden gezongen door de broers van Jackson. Het is het eerste nieuwe materiaal van de popster dat verschijnt sinds Jackson in juni overleed aan een overdosis medicijnen. De Nederlandse Hongwalploeg heeft op het WK verloren van Australië met 5-2. Door de nederlaag is Nederland nagenoeg uitgeschakeld voor de finale. In het Italiaanse Grosseto nam Australië in de zesde inning een 2-0 voorsprong. In de achtste inning kwam Oranje langs zij... waarna Australië in de gelijkmakende slagbeurt uitliep naar 5-2. Het weer hier en daar vannacht wat lichte regen. Morgen overdag eerst bewolking, later geregeld zon en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kinder, meine Frau is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. gaan in zee, is haus in zee. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, und keiner kennt mijn namen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 En alle fangen vor Freude an zu weinen Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen schnapps Und feiern eine Woche jede Nacht Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See Orangen, Baum und blätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau is schön Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Lieben auf dem Weg, ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle komen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart en sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ik so daran denke, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. En ze Is the circus left?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 mm uh -huh. But our love will never die Let me hold you, darling So you 6.9 ZFN